9 uur Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Een internationale groep wetenschappers gaat verder met onderzoek naar vogelgriep. In januari vorig jaar stopten ze vrijwillig met alle experimenten uit angst voor het verspreiden van de gevoelige informatie. Met de kennis zou bijvoorbeeld een biologisch wapen gemaakt kunnen worden. 40 wetenschappers schrijven nu in de wetenschappelijke tijdschriften Nature and Science dat de veiligheid in de laboratoria is verbeterd. Ze vinden dat het onderzoek van te groot belang is om het nog langer stil te laten liggen.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 Middagtemperatuur rond min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, verkeersinformatie. Um, slecht zicht in Groningen en Drenthe. En dat heeft te maken met uh, dichte tot zeer dichte mist. En die vertraging hebben we nog op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten Oost en Lelystad, 4 kilometer. Daar is eerder vanavond een ongeluk gebeurd. Inmiddels zijn ze bezig met een technisch onderzoek... en is er nog maar één rijstrook beschikbaar. Er is ook vertraging op het spoor... want tussen Leiden en Alfa aan de Rijn rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Het is drie over negen. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Het is nog steeds drie nee, over 9. Nee. <laughs> Tim Coronel en Chris Leijts, corriveeën van de Dakar Rally. Ze zijn terug uit Zuid-Amerika. We hebben het zo meteen uitgebreid over de race. Heren, um, jullie waren hier voor aanvang, vlak voordat jullie weggingen. Hebben jullie uh, veel momenten gehad dat je dacht... oh, was ik maar bij moeders gebleven? Nou, in ieder geval wel was ik maar bij jullie in de studio. Wie is dat, Tim of Chris? <laughs> nee, dit was Tim vandaag. Ja, want nee, even voor ja, de helderheid, ja. jullie zitten uh, uh, lekker thuis, want jullie zijn echt net geland. En toen dachten we, joh, we brengen wel een lijntje naar jullie toe, want uh, uh, met jullie kapotte ledematen En dan zie je je familie weer en dan mag ja, je, mag je best wel Ja, het is zo fijn even. om weer lekker thuis te zijn. Even dus, thuis uh, blijven. Nee, mooi dat het zo gaat. Ja, maar het, wa het was heftig, hè, beide? Ja, het was heel heftig, heel ja. heftig. Ik denk, uh, als ik uh, ook een klein beetje voor Chris mag spreken... Uh, af en toe kwamen we elkaar wel uh, tegen en konden we elkaar wel een beetje in de armen vallen. Tenminste, ik <laughs> bij hem wel. <laughs> Andersom ook, Chris. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. We, we doen het al ja, uh, geloof zes jaar samen of zo. Dus uh, ja, dan kan je niet om elkaar heen. En uh, dan Super. heb je elkaar echt nodig. Tim in de buggy, Chris in de auto. Zometeen jullie avonturen. En hier in de studio gewoon internetprofessor Tim Hofman. Goedenavond. Een hele goede avond. Zometeen hebben we het over de lancering van Mega. Het nieuwe project van Kim.com. Mega, die... mega. Mega. Ja, Mega moet ik zeggen. Yeah. Kim.com, dat is die mega dikke die... Duitser die uh, uh, toen vast zat en nu weer zij is. En die Nieuw-Zeeland niet uit mag. En hij heeft een Nederlandse partner in crime, mm -hmm. Bram van der Kolk. Ja. Uh, jij sprak met hem. Ja, ik dus heb het gebeld. is een van jouw helden, geloof ik, hè? Nou, Bram van der Kolk... Kijk, kijk. Um, uh, Kim, dat is natuurlijk een man... die, die staat voor de uh, vrijheid van informatiedeling. Bram van der Kolk is zijn Nederlandse hulpje. En dat is dus dicht dichtst bij mij. Dus ja. ja. <laughs> dus ja. Wordt wel krachtig, ja. Jij sprak met hem, het is een mooi verhaal, Zometeen meteen dat. Yes. En over internet gesproken, wat een mooi bruggetje. Um, wil je onze Facebook liken? Dat kan op facebook.com slash Today. En volg ons op Twitter, at Today's Today is Topics. Luk -je. We gaan beginnen met nummer 5. Weet je nog van die oehoe? Die, uh, nee. Ja, niet wel. Hè. Dat was in Friesland een beetje de boel aan het terroriseren. Een beetje mensen aanvallen en zo. Een enorm takkenbeest is het. En volgens de boswachter was het toch allemaal ja, storm in een glas water. Nee, de oehoe is uh, in principe tenzij... Uh... ...natuurlijk prooi bent van de oehoe, maar als mens is de oehoe in principe geen gevaarlijke vogel. Ben je geen muis, dan is eigenlijk niks aan de hand. Ongevaarlijk beest die alleen maar op zoek is naar een levenspartner. Maar nu, de vrouw die is aangevallen door de oehoe, Fokje Rinkema uit Munnekezel, is boos. Zij voelt zich namelijk niet serieus genomen en voor het eerst vertelt zij haar verhaal. Ik hoorde hem dus boven op een slaapkamer en toen ben ik naar beneden gegaan naar buiten. En ik liep in cel beluimte en uh, ik was ongeveer hier... En toen zag ik ineens in een in een scherm een witte scherm een, een heel groot ja wow, wat dat is zo'n vleugelwaten van een beest en toen was hij, toen had hij mij ineens te pakken op het hoofd. Langzaam maar zeker. ze de klauwen zich in het hoofd van de vrouw die nog maar te nauwe noodlot kon komen. Ja, ja, ja. Want ik ben, uh, ik, ik uh, liep naar binnen. En toen mijn dochters die zaten binnen. En toen zeg je, ja, ik ben aangevallen. En toen zegt ze, ach mama je bent gek. Je bent gek, zei ze. Je bent gek, zie Bloed je liep mij dus uit, uh, tussen mijn vingers door. En toen zegt ze van goh ja, je bent echt geraakt. Maar dit is echt waar gebeurd. Want ik moest dus echt s'avonds uh, onder doktersbehandeling. Toen zat ik om uh, half elf s'avonds op het dokterspost en leek. En ik heb een, uh, Tetius in je injectie moeten uh, ondergaan. De beest valt echt aan. Ja, strak van de tetius belde de vrouw de politie... om melding te maken van die gigantische vogel. En daar kreeg ze de dienstdoende diender aan de lijn. En die man die heette Gerard Japjas. Ja, ik moest een helm opzetten als ik de hond uitliet. Oh, sorry. Maar nou, daar kon ik dus niks mee. Dus, uh... Wat vindt u dat er moet gebeuren? Nou ja... <laughs> van mij mogen. Ik wil niet direct zeggen, want dan krijg ik de hele dierenwereld over me heen natuurlijk. Maar... Uh... Hij mag voor mij gevangen worden en dan, uh, ja, dan kunnen wij tenminste weer rustig op... Oh, mijn Oh, wow, mijn God. Hallo! Oké. Okay. Ja. Op vier, naslip van die pilotenactie. Die protesteerden gisteren tegen de plannen van de Europese luchtvaartdienst EASA... om de werkdagen van vliegend personeel te verlengen. Volgens de actievoerders gaat het allemaal ten koste van de veiligheid. Langer doorwerken in de lucht. Volgens het EASA, het Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid, is dat veilig. Maar deze piloten en stewardessen vinden van niet. Gegeven het feit dat in 15 tot 20 procent van de luchtvaartongelukken... vermoeidheid een significante factor is... Verwachten wij wel dat het aantal incidenten en daarmee de kans op ongelukken zeker toenemen. En uitgerekend, dat zouden we niet moeten willen met z'n allen. De nieuwe regeling kan ertoe leiden dat het vliegend personeel werkdagen moet maken van meer dan 20 uur. En dus flyden de piloten en stewardessen zich gisteren helemaal een slag in de rond. Op naar een veilige luchtruim. In de toekomst is het mogelijk dat wij langere uren kunnen maken. Wij achter de knuppel, maar de dames ook achterin. Precies. Natuurlijk, wij mannen zitten achter de knuppel. We moeten dag in, dag uit ervoor zorgen dat al die honderden mensen veilig landen op de plek van bestemming. Het leven van al die mensen ligt in de handen van ons mannen, maar ook... De dames achterin hebben dat natuurlijk niet makkelijk. Ik bedoel, die tax-free producten die verkopen zich ook in die laatste uurtjes niet vanzelf. Luchtvaartmaatschappijen bestrijden trouwens dat de nieuwe regeling ten koste gaat van de veiligheid. In een gezamenlijke verklaring zeiden ze dat ze op dit gebied nooit concessies zullen doen. Op drie dan, zevende editie van de webwinkel Vakdagen in Utrecht. Vandaag gingen ze van start in, nee Utrecht dus. Hier in de jaarbeurs groeien de bomen tot in de hemel. Hé hey meneer, bent u zo'n goudzoeker? Dat valt wel mee hoor. Wilt u een webwinkel opzetten? Nee, ik niet. Uh, hij heeft er een. Ah. Uh, vuurwerk gerelateerd. oh, oh. ja. Een uh, vuurwerk gerelateerde webwinkel, inderdaad. Niet zo gek, want iedere pannenkoek kan een webwinkel beginnen... maar ze wat dan ook kunnen verkopen. Dat vind ik wel lastig, hoor. Dat ook maar iedereen het kan doen. U heeft last van cowboys? Uh, ja, cowboys of... Uh... Nou, dat bent u in ieder geval niet. Nou, uh, niet meer, denk ik. Het is een kinderkledingwinkel. Ja. Hoe gaat het? Niet makkelijk. Er zijn mensen die hier rondlopen die denken dat het goud hier uh, in de hoek ligt. Is niet zo, moet heel hard werken. Wat raadt u ze aan? Uh, niet beginnen. Begin lekker niet. Ja, en als je dan toch wil beginnen... zorg dan dat je een steen, een steen goed idee hebt. We zijn van het oriënteren om te beginnen, ja. Jij ja, meer speelgoed... Uh... Ja, net zoiets als Lego. Uh... Uh, houtspeelgoed. Ik verkoop houtspeelgoed op... aan iedereen. Iedereen die het graag wil hebben. Wij geven kinderboeken uit. Is dat gouden handel? Het is geen gouden handel op dit moment. Simpelweg omdat het consumentenvertrouwen zo laag... Ja, maar die webwinkels, die groeien als kool. Ja, die groeien als kool, maar dat, dat, dat moet je toch een beetje nuanceren. Goed precies, want ze groeien er wel als kool. Maar op een of andere manier worden de kinderboeken, uitgevers, webwinkels... daar lekker in overgeslagen. Niet zo gek en webwinkelrunnen is hartstikke lastig. Mensen die komen dan uh, bij je stand. En die zeggen van, we willen graag een webwinkel uh, starten. Het enige wat je hoeft te doen is er nog wat, wat, wat, wat productjes in te gooien. Dat doen we dan even snel. Zeggen die, hoor je die mensen ook zeggen en denken. En dan gaan we thuis aan de keukentafel zitten. Met de laptop open. En dan komen de, de rollen de bestellingen zo naar binnen toe. En het uh, schip met de gouden eieren uh, rolt, rolt binnen. Ja, maar zo werkt het <laughs> natuurlijk niet. Dat enorme schip met die Kilo schouwe eieren, dat ligt niet ineens in jouw haven natuurlijk. In Nederland zijn er trouwens zo'n 37.000 webwinkels. En de meeste daarvan ken ik niet. Op Twee. Primeurtje voor Overijssel. In die provincie gaat morgen de Vijf tocht definitief door. En dat is dus de eerste toertocht van dit straatseizoen. De Vijf Merentocht gaat morgen door. En Dat is natuurlijk wel echt het nieuws waar we allemaal zaten te wachten. Ja, er zit uh, denk ik al wat Nederland op te wachten. Nou, of heel Nederland, want er wordt van alle kanten gebouwd. Ja, we, bent al, we staan hier in het crisiscentrum, in het clubgebouw van, uh, van de ijsbaan. De telefoon staat roodgloeiend, want het spande er echt om, hè? Ja, het was zo, uh, wachten op goedkeuring van de KNSB en de, van de gemeente. En daar hebben we, nou ja, tien minuten geleden hebben we de boord gehoord dat we uh, uh, aan de gang kunnen. Ja, en dus moet er nu een heleboel gebeuren voordat al die duizenden schaatsers over het ijs kunnen razen. Ja, we, nu moeten we overal de botjes uh, op het ijs zetten, dat de mensen uh, de route goed kunnen volgen. De parkeerplaatsen moeten allemaal klaargemaakt worden. De vrijwilligers moeten gebeld worden, ook zo'n honderd uh, man bij elkaar. De verkeersregelaars moeten uh, opgetrommeld worden. Kortom, je moet er niet aan denken in die kou. Huh. Trouwens, er zijn mensen die die toch op een hele bijzondere manier gaan beleven. Al die uh, schaatsers die kunnen natuurlijk moeilijk met schaatsen al de weg over. En daar hebben ze hier wat op uh, verzonnen bij Buffrouw Annemarie. Want Annemarie, uh, je hebt een heel mooi huis, een hele mooie tuin, maar morgen is je gras weg, hè? Nou, het uh, valt mee. Het is uh, ontzettend leuk dat, dat het bij ons door de tuin gaat. Oh, ze, kl ze klunen echt met de schaatsen door jouw achtertuin? Ja, ze gaan echt door de tuin heen en dan uh, nou, naar de sloot waar ze dan weer verder kunnen. Ja, 16.000 man die op je schaatsen door je tuin heen banjeren. De meeste mensen moeten daar niet aan denken, maar zo denkt Annemarini. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik neem er ook vrij voor en ik vind het schitterend. En uh, vorig jaar precies zo, 16.000 man door de tuin, dus het is echt uniek. Iedereen is van harte welkom. Ja, project X begint morgen om 9 uur in Wanneperveen. En tenslotte nog nummer 1, Dat is de speech van de Britse premier Cameron. In zijn lang verwachte Europa speech vertelde hij dat hij een referendum wil over de eventuele uittreding van de Britten uit de EU. I am in favor of having a referendum. I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate. Not simply hoping that a difficult situation will go away. Sorry. Ja, zelf vindt Cameron wel dat Groot-Brittannië lid moet blijven van de EU, maar hij laat hier toch wel een klein bommetje op. Vraag is de.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 Willen we lid blijven, dan moet die relatie met Brussel wel drastisch veranderen. Kortom, een hoop gedoe. Straks nog de twees, Willemijn. Ik ben er morgen weer met nieuwe topics. Uh, tot dan. Tot zo lukt. Yes. De zwaarste rallyrace ter wereld heeft de afgelopen weekend... zijn eindbestemming in Santiago, Chili, gevonden. Le Dakar begon om 5 januari met 600 auto's, motoren en trucks... Het ging door Chili, Argentinië en Peru... en uiteindelijk vielen er bijna 300 voertuigen uit... waaronder veel Nederlanders. Maar een paar landgenoten hebben het gehaald. En twee daarvan die zijn bij ons coureurs Tim Coronel en Chris Leids heren, goedenavond nogmaals. Goedenavond. Chris Leids 39ste, de beste Nederlander in de auto. Gefeliciteerd. Ja, Tim en, van zijn troongestoten. gestoten. Tim van troongestoten. Ja. <laughs> uh, 56ste Tim, maar wel tweede in het individuele buggy-klassement, hè? Ja, zo'n leuk klassement. Nou, we gingen natuurlijk wel voor, voor als eerste Nederlander, maar de, ja, het zat even tegen, dus ja. dan, uh, ja, dan moet je even doorbijten. Maar ja, Tim, kom op. Ik bedoel, Chris, ja, die zit lekker in zijn auto. Hey, ik gun nou, het hallo. Chris ook een keer. Hè? Hoe moeilijk kan het zijn? <laughs> Ja. Het ging vanzelf. Het ging vanzelf. Ja, we hebben vanzelf. altijd een mooie, gezonde strijd. Um, daar gaan we het over hebben over die strijd. Chris, jij bent pas vandaag terug in Nederland, begrijp ik. Uh, ben je dan fysiek en mentaal helemaal kapot? Nou, dat is het grappige. Ik, uh, ik heb uh, dit jaar goed geslapen. In de avonden, dus ik was vaak voor het donker binnen. Ja. Um, maar <laughs> dat kan ook anders. Maar het is raar, want ik, ik heb gemerkt dat ik in een soort rammode sta. Weet je wel, dus of je uitcheckt bij het hotel en het gaat dan niet zo vlot. dan ben je sneller geïrriteerd. Je wil gewoon uh, je wilt door, door, door. En, en voordat ah, je God, het tempo wat verlaagt. hebt, was... dan. Uh, ja. ja. ja. <laughs> <Goed, laughs> ik ja, blij dat je er in. bent. Uh, ja. Want over goed slapen gesproken, Tim, jij hebt soms maar anderhalf uur per nacht geslapen, begrijp ik. Ja, het was af en toe een lastige. Want? Hoezo? Ja, ja, de buggy die, ja, die, die liep me af en toe even staan. Dus dat wil zeggen dat je dan, ja, dan gaat het wat langzamer. Nee, we hadden wel pech, wat, uh, wat technische mankementen hadden we. En, ja. Uh, ja, daar moet je dan toch op anticiperen. Ja, dan duurt het ritje wat langer. En ik moet zeggen, dan is het wel heel donker in de nacht. Maar technische mankementen, want overdag werd de, de, de benzine te heet en kon je niet verder. Oh, je hebt het goed ingelicht. Nee, dat klopt. Uh, ja, daar zaten wat luchtbelletjes ja, in. Ik de dacht dat ik een koud tempo durfde. Ja, voor een vrouw. Ja, heel goed, ja. heel oh. <laughs> goed. En uh, ja, nee, dan, dan moest ik telkens even wachten tot het afgekoeld was. En dan uh, mag je daarna pas door. En je moet je voorstellen dat ja, als er zoveel voertuigen over dat parcours heen gaan... dan is het daarna, uh, als de vrachtwagens zijn geweest... net een soort derde, derde wereldoorlog. Uh, zo is het helemaal opgemalen en kapot gereden. Ja, dan moet je ja. met zo'n klein buurtje nog doorheen. Ja, dan wordt het wel uh, ineens een heel heftig gevecht. Dus dan sta je soms stil, dan moet je s nachts doorrijden. Um, ja, ik... En veel scheppen. En veel scheppen. Heel <laughs> veel scheppen. Ja, we gaan het zo meteen in het tweede deel uitgebreid hebben over jullie avonturen. Maar wat ik me afvroeg, komen jullie elkaar nou ook tegen? Ja hoor. Ja. ja? ja. En, want jullie zijn natuurlijk concurrenten, je zit in dezelfde, uh, dezelfde groepen, de, de auto uh, noem je dat? Uh, uh, yeah. Correct, correct, correct. Yeah. Uh, so, ja, soms bij de start en dan zitten we wel elkaar een beetje te treiteren van, uh, nou Tim, uh, of tenminste Chris mij dan dit keer, van uh, Tim uh, je moet nog negen uur inhalen en uh, ik kan rustig aan doen, als ik om twee uur morgenmiddag binnenkom, dan, uh, dan win ik nog <lacht> van je. Dus ja, we zijn wel af en toe uh, elkaar een beetje uh, aan ja, het motiveren. Ja, en wat Tim net in het begin al zei, af en toe had ik de neiging om, om even om zijn nek te vallen, dat gebeurde ook echt? Ja hoor, nou ja, ja. ja, kijk, Chris en ik hebben in 2010 hebben we het, uh, het allermooiste avontuur eigenlijk samen meegemaakt. Wat ja. mij betreft voorlopig. Um, Namelijk? Want toen waren we de eerste man in de wereld die het uh, in ons eentje solo hebben gehaald. En dat hebben we toen echt samen gedaan. Dus ja, ja wij hebben denk ik wel een, uh, Wacht een mooie even. Pand. In jullie eentje solo, in jullie eentje, ho hoor ik Tim denken. In jullie eentje gehaald, samen? Ja. Maar met z'n twee. Nou, uh, solo allebei. Ja, dat, oh, oké. Okay. Twee wiel aangedreven. Ja, ja, dus twee ja. wiel aangedreven, solo. Uh. Ik heb hem. Uh, jullie zijn terug. Ik neem aan dat uh, een moeder de vrouw uh, dolblij is. Van bijna. Ja, Of niet. Het is maar hoïtie. <lacht> ja, bij Chris niet. Die zijn nog in de randmodus. <lacht> ja. uh, Al nou, nou, ja, het mijn... ook wel wat natuurlijk. Juist ja, wel, ja. <lacht> ja, ja. ja. Mijn moeder de vrouw die uh, was naar Chili gekomen voor de laatste week. Dus uh, ja. die, uh, die, uh, die leeft het hele jaar mee en die kookt voor het hele team. En uh, ja, die is meegekomen naar... Die uh, kookt uh, voor het hele team. Ja, ja. ja de de... Waar <laughs> vind je zo'n vrouw, Chris? Uh, 23 jaar geleden in de koperen kraan in bussen. <laughs> ja. Goed, heren, alles helemaal. Heb meegeschreven. Ja. Zometeen, alle hoogte- en dieptepunten. Uh, even een klein tipje van de sluier, Tim. Op welk moment dacht jij: wat doe ik hier? Ik, ik kap ermee. Oh. Ja, dat is zo'n moment dat je dan uh, s'nachts in de duinen bent. En dan, heb je nog dan moet je nog een hele grote jukkel van een duin overheen. En het lukt maar niet. En je staat tot een halve meter of tot je nek toe sta je in het zand. En dan ben je aan het scheppen en het vechten. En dan kijk je naar boven. En dan denk je, ja, kan ik dat ding niet gewoon aansteken? Want dan, uh, dan kunnen ze me denk ik wel weer vinden. <lacht> ja, maar, uh, ja, je gaat toch door uiteindelijk. Ja. Ja, dat dus. Je bent er toch. Je, ben, je precies, jij bent er toch. Ja. Zometeen meer van jullie avonturen. Maar eerst de Andy Grammer. Fine by me. Oh, lekker plaatje. Ja? Yeah? You're not the type type of girl to remain with the guy with the guy to shot. Ik wou inademen, maar dat kwam een heel curieus... <laughs> ik wou net doen of Tim Hofman onze internetmannen deed, maar nee, dat nee, was ik. Nee, nee, uh, nee, Andy nee. Grammer, het favoriete plaatje van Tim Hofman. Fine by me. Je luistert naar BNN Today op Radio 1 met nog een andere Tim... namelijk Tim Coronel en Chris Leids, de twee mannen die net terug zijn van Dakar. Ik heb begrepen, er is dit jaar maar één dode gevallen, klopt dat? Zoiets uh, heb ik wel begrepen, ja. Ja, oh, dat weten jullie niet eens zeker. Nee, nee, nee. Maar, ja, ik ben zo druk aan ik, ik het rijden. Uh, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nou goed, jullie zijn er nog. Godzijdank, Zometeen jullie avonturen. En uh, Noorwegen is in de band van een hele grote portie gesmolten kaas. In Exit Holland hoor je er alles zometeen over. Mee twitteren kan natuurlijk hashtag BNN Today. Woensdag is uh, Digi-dag bij ons. En dat uh, betekent dat onze internetprofessor Tim Hofman er is. Die hoorde hem net al. Yes. Tim. Um, Fijn achter... hè, dat ik er ben. Ja. ja. ja vind ik ook al, ik ja, vind en het ook Ik vind het al helemaal normaal. Maar op zich ja? ben je natuurlijk pas sinds kort. Oh, nou, dat is niet goed. Jawel, dat betekent moet dat niet je, je niet erbij uh... hoort. Oh, okay. is goed. Oké, okay, wel, dankjewel. Afgelopen weekend een grote lancering op internetgebied. Kim.com, die dikke, mega dikke Duitser van ja. Mega Upload. De man van 175 miljoen dollar. Die... Uh, ja, en ook in kilo's, denk ik zo. Ongeveer... Ja, ongeveer. Ja. Nou, dat zou best wel kunnen. <laughs> denk ik wel. Die kwam met een uh, indrukwekkende presentatie van zijn nieuwe website, namelijk ja. mega. mega. Maar vertel even, even kort, hoe zat dat alweer met dat mega, mega upload verhaal? Wat die site die die eerst had? Kim.com had uh, met zijn corona. Uit. En niet is eentje natuurlijk Mega Upload. En dat was een site, dat moet ik even goed zeggen... heel makkelijk voor de luisteraar die niet technisch onderlegd is... waarin waarop, of waar via, men bestanden kon delen. Uh, dus dat leek een beetje op uh, piraterij. Maar dat, dat, ja, dat was het dus eigenlijk niet. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. En dan konden ze films of muziek delen met elkaar. heleboel mensen deden dat. Uh, en, zij, waren, uh, zij, zij boden het platform zij het plafoons, waar andere mensen hun zij films... Zij dat. Het was ja, eigenlijk een soort hostingsdienst. Ik zal het technisch niet uh, heel uh, nee. moeilijk maken... maar mensen konden daar dus bestanden delen via hun. Het ding was dat zij um, uh, konden zien wat die mensen deelden voor bestanden. Um, en Hollywood was boos. Want Hollywood, uh, zo zeggen zij, uh, ja, was er niet blij mee... dat zij uh, bijvoorbeeld uh, de faciliteiten hadden om mensen films te laten delen... en die niet meer konden kopen. Nou, de FBI ging er achteraan. Zet uh, een site op zwart. Uh, hebben toen bij, bijvoorbeeld bij Kim.com, dat is het cowboy-verhaal. Met de stormram zijn voordeur ingegooid en, uh, en hem uh, gearresteerd. Ja, even voor <coughs> iedereen kent, uh, weet nog wel, uh, misschien uh, een mega dikke gast in, in een gigantische ja. villa in ja, Nieuw-Zeeland. Echt, maar echt een villa van 42 miljoen. Hè? Ja. Dus het, het was ook wel heel lucratief wat hij deed. Met, zeg met maar. Miljoen, weet ik veel, tientallen Ferraris, ja. blote wijven, nou, van alles. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Hij is dus opgepakt. Hij is inmiddels weer op semi-vrije voet natuurlijk. is nog wel uh, in, in, in de gaten gehouden. Is een mega-rail was dat. En nu hebben zij van Mega Upload... waaronder Bram van der Kolk, uh, een Nederlandse jongen die daar ook werkt... iets nieuws, namelijk Mega. En dat klinkt een beetje als mega upload. Maar dat is dus iets anders. Wat hebben ze nu bedacht? Het is eigenlijk mega upload, maar dan in de vorm van Dropbox. Dus het zijn eigenlijk. Oké, nu denk ik al dat heel veel mensen afhaken. Ja, het is ook zo'n technisch verhaal. Het leg het even simpel uit. Wat is het verschil met de vorige site? Mensen kunnen weer bestanden delen. Alleen zijn de bestanden nu versleuteld. En het ding daarvan is. En dat is bijzonder eraan. Is dat. En daarom is het ook niet strafbaar. Volgens de advocaten van Kim.com en Co. De jongens van Mega kunnen niet zien wat de mensen deden. Dus hebben de verantwoordelijkheid niet over die bestanden. Dus uh, ik uh, lood een film up, weet ik veel. ja, uh, nou ja uh, Maakt niet uit. Een film. Ja, een film, hè? Ja, en en zij kunnen dat Zij weten niet welke. Zij kunnen niet eens zien wat ik upload. Uh, makkelijk uitgelegd is dat het wel. Ja. En daarom zijn zij niet verantwoordelijk voor wat er gedeeld Duidelijk. wordt. Dus is dit niet strafbaar? En daarom, um, ik maar, ja, gaat We ja, gaan ze denken dat worden? het. Jij ja, ja. hebt dus Bram, dat is dus die ja. Nederlandse jongen die hierbij betrokken is, die heb jij gesproken. Ja, want het ding is natuurlijk, kijk, um, uh, Bram van de Kolk die zit in Nieuw-Zeeland met zijn vrouw en zijn kind. Werkt voor Kim.com. Die gasten zijn helemaal kaalgeplukt door uh, de rechtszaken waar ze in verwikkeld zijn. Uh, ze zijn nog steeds, uh, worden ze als boef beschouwd. De vet zit er nog steeds achter ze aan. Ze moeten. Uh, ze zijn uh, wel op vrije voeten. Ze zijn op vrije voeten moeten zich wel iedere week nog melden. Ze zijn hun paspoort kwijt, kunnen nergens heen. Dus, dus uh, geen ze, uh, geld? Nee, dus ze hebben echt justitie, zit zitten Echt uh, met de blote ballen in hun nek, zeg maar. Dus ik, ja, ik, ik vraag dan aan Bram... van joh, uh, luister, uh, goed idee. Uh, maar maar, maar um, waarom? Waarom ga je hiermee door? En Bram zei het volgende. Alles is ons afgenomen. We hebben geen geld, we hebben helemaal niks. Dus het enige wat we moment hebben is expertise. En daar proberen we wat mee te doen. En we moeten wel, want juist nu hebben we geld nodig. Is de manier van om, overleven voor jullie? Nou ja, om, om, om zulke om zaak te verdedigen... gaat eigenlijk wat geld in zitten. Ja. Er zitten allemaal compleet financieel aan de grond. Jezus. Dit is eigenlijk dus mega is, is, is voor jullie noodzaak? Het is noodzaak, maar ook tijdverdreven. Ik bedoel, we gaan niet nu jarenlang stilzitten en niks doen. Het gaat ons niet ook met mega-upload, maar ook met mega, dat gaat vooral voornamelijk voor mij persoonlijk ook, niet alleen om geld. Het gaat ook om de kick van de techniek en van iets moois maken en om innovatie door te voeren. Is het naast de noodzaak ook een, een, een signaal afgeven van joh, wij zijn het internet, dat het een soort moraalachtig iets is. Ja, er zit wel een bepaalde moraal achter dat wij inderdaad uh, de overtuiging hebben dat wat wij doen uh, legaal is. En uh, dat, hebben wij, dat hebben onze advocaten ook bevestigd. Dus uh, wij laten we ons niet afschrikken door uh, een agressieve Amerikaanse justitie die bij elkaar gelobbyd is door Hollywood. Kortom, een beetje vanuit overtuiging en moraal... en ook een beetje vanwege ze hebben gewoon geld nodig. Ja, want ze zitten nog steeds in die rechtszaak en dat kost, dat kost heel veel geld. Ja. Dus maar tegelijkertijd denk ik, dit is natuurlijk wel heel riskant. Ik bedoel, mega upload ja. mocht niet, dit lijkt er wel een beetje op. Uh, waarom beginnen ze niet een of andere andere website of een leuk webshopje? We hadden het er net nog over. Ten eerste is dit natuurlijk weer retenlucratief. Uh, vorige keer heeft Kim.com hier ook nou, zei... dat was de man van 175 miljoen dollar. Dus ze zullen wel een goed verdienmodel hebben, goede investeerders. Ik zeg het, uh, ze moeten ook. Uh, dit kunnen ze, hè? Een webshopje. Ja, ik weet niet. Dat, dat, uh, nou ja, we hoorden net van Luc dat iedereen dit kan. Dus misschien had het een beter plan geweest. En ja. Uh... Het kan juridisch gezien, dus waarom niet? Ja. En, en ik denk Tenminste, uh, vooralsnog. Uh, ja. Dit zijn internetcowboys, die zijn voor de vrijheid van informatiedeling. En al ja. waren ze dat niet, dan wilden ze nu in ieder geval... een middelvinger laten zien en wie hier de baas is. Ja. En dat doen ze nu. Hey, en bij de presentatie van Mega hebben ze weer even een mooie stunt uh, ja. uitgedacht. Want ze hebben eigenlijk hun arrestatie nagespeeld. Ja, hè, begrijp ja, ik. ja, ja Kim kim.com, dat is een man van wilde. En die, uh, die gaf een, uh, een feestje ter release van Mega. En toen hebben zij de hele inval... Uh, bij de jongens thuis met, uh, met uh, ja, alle FBI dingen. Van dien hebben ze, hebben ze nagespeeld. Uh, overigens, uh, uh, at BNN d ons Twitter account uh, Het is allemaal gefilmd. Uh, wij twitteren even het linkje straks. Okay. Um, toch um, was dat niet om te lachen. Um, dat is een jaar geleden er gebeurd. In ieder geval door de FBI? Ja, ja. ook bij Bram thuis. en Ik heb ook daar nog even naar gevraagd. Dat is het een jaar geleden. Maar Bram treedt niet zo heel veel in de media. Dus ik heb even gevraagd, hoe was dat? Bram? Ja, dat was een stukje minder. Misschien een jaar geleden zat ik in de gevangenis met alleen een deken en een rol wc-papier. Dus dat was uh, heel even schrikken. Vooral omdat het met enorm veel was doen en met zoveel wapens en met zoveel mensen. En tegelijkertijd alle bankvergoeden uh, te in de ouders in beslag genomen. En het allerergste voor mij was nog op dat moment dat ik dus heel lang geen contact kon maken met mijn vrouw. En met mijn klein zoontje. En mijn vrouw stond er van de ene op de dag helemaal alleen voor. Zonder geld, zonder auto, in een vreemd land, geen familie, geen vrienden. En... En ineens een heleboel onzekerheid. Dus dat is gewoon misbruik. Maar hoe gaat het dan? Want je, want je ligt s'avonds te slapen... of je zit uh, aan de keukentafel thee te drinken en dan word je voordeur um, ingetrapt weer getrapt? Het was en... half, zeven ochtends en ik, was, ik had met de hele nacht te werk. En ik was net op in het bed te gaan. toen uh, werd er een keer hard gebompt op de deur. En uh, ik maakte de deur open en toen kwamen er voor het eerst 120 politieagenten in mijn huis. Maar had je dat aanzien komen? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je ergens weet... dat er uh, mensen kunnen zijn die vinden dat je niet lekker bezig bent... Zag je dan aankomen van nou ze komen hier een keer binnenvallen in mijn huis of was dat totale verrassing? Totale verrassing, absoluut. Wij hebben altijd vanaf het begin met Mega-Upload uh, juridisch advies gehad. En uh, zeker in de laatste jaren omdat het groeide en groter werd, uh, meerdere verschillende advocaten hebben naar onze bedrijfsprocessen gekeken. En hebben ons gegarandeerd dat wat wij doen gauw uh, ja. is en volgens de wet. En dat is, zijn jullie nu volgens jullie advocaten weer aan doen legaal volgens de wet? Maar ben je niet bang dat er nu weer een nieuwe heksenjacht komt? en Dat ze, uh, ik noem wat, over drie maanden weer in vol ornaat uh, bij jou in de huiskamer staan? Um, daar ben ik niet heel erg bang voor. Want ik denk niet dat ze zo'n stunt nog een keer, uh, zomaar even 1, 2, 3 erdoorheen krijgen. En nou ja, omdat het dan een complexe zaak is, uh, nou ja, hebben ze een grand jury zover gekregen om, dus, om een groen licht te krijgen. En, uh, als er nu opnieuw op, op een polling wordt gedaan, uh, gaan rechters daar hoogstwaarschijnlijk iets nauwkeuriger naar kijken. En dan heb ik toch wel vertrouwen dat op, dit moment, op dat moment de, de wet wel goed uh, ja. geïnterpreteerd wordt. Ja, um, Tim, de, de, de FBI is hier niet blij mee, lijkt, lijkt me niet. Ze zijn ook aan de verliezende hand als het gaat om de rechtszaak om Mega Upload. Ze hebben nu geen schijn van kans, zeggen de juristen. En uh, het moet ook wel een beetje als een middelvinger voelen, want de eerste twee uur van Mega dat het in de lucht was, waren de 250.000 gebruikers de eerste dag. Zelf. Een miljoen. Dus Aaron Swartz, de internetactivist die pas zelf wordt heeft om de vrijheid van informatiedeling, danst in zijn Graf goed bezig, jongens van Mega. Goed vraag. Exit Holland. In Noorwegen zijn ze al een week. We smelten de ze smelten de kaasen. Ze smelten de kaasen, precies. Daar zijn ze al een week in de band van. Ze smelten de kaasen, namelijk in een tunnel. Echt waar onze Exit Hollander in Noorwegen is, Lotte voor mij. Lotte, wat is er aan de hand daar? Ja, afgelopen donderdag is hier een vrachtwagen in de brand gevlogen met 27 ton speciale bruine kazen aan boord. En uh, die staan midden in een tunnel in Noord-Noorwegen. En die kazen zijn allemaal gesmolten waarbij er allemaal giftige gassen vrijgekomen zijn en een enorme vuurbal is ontstaan. Uh, de brandweer die kon er niet bij, dus die vrachtwagen die heeft vijf dagen lang gebrand. En vandaag hebben ze eindelijk het voor elkaar gekregen om het smeulende wrak uit de tunnel te slepen. Ja, heel Noorwegen is al een week in de ban van dit nieuws. Wat zijn dat voor bizarre giftige kazen dan? Ja, het zijn hele rare kazen. Het zijn ja. bruine kazen. Ze lijken helemaal niet op Nederlandse kazen. Ze zijn namelijk een beetje zoet en ze smaken naar karamel. altijd naar karamel? <laughs> ja, helemaal niet lekker. Oké. Okay. <laughs> Maar ze zijn er nu wel achter gekomen dat er zoveel vet en suiker in die kazen zit, dat ze net zo hard branden als benzine. Um, hier in Noorwegen is het de populairste kaas van het land en mensen eten het massaal. Elke zo dag op brood, crackers, alles. Ja, ja, goed. Het lijkt me wow. nou niet echt een reclame voor deze kaas, hè? Nee. Nee, not really. Maar in Noorwegen is dit gewoon een hele populaire kaas. Super populair. Dus mensen zijn hier nu aan het hamsteren geslagen... om uh, nog kaas in huis te halen voordat er een tekort ontstaat. Dus hier is het heel belangrijk. En, en de vrachtwagen is weg. Dus iedereen kan nu weer gewoon door die tunnel, lijkt mij. Nee, die tunnel die blijft nog een paar weken dicht. Door die uh, enorme hitte vallen er namelijk allemaal rotsplukken naar beneden. En de binnenkant is gesmolten en hij stinkt ontzettend naar kaas. Dus we moeten hem eerst weer uh, opknappen voordat er iemand doorheen kan. Je maakt dat mee, daar in Noorwegen. Goed, lotte voor mij over het verhaal over de smeltende kaas. Dankjewel. Radio 1. Het NOS Journaal. Ja, dat had jij niet. Hè? Het journaal Martijn naar Huis. Nee, de kaas van duur is ons gegaan. Hè. Maar wel ander nieuws. Ja, het Openbaar Ministerie zegt dat het niet de bedoeling is dat burgers het rechten in eigen hand nemen. Het is een reactie op de ophef naar de zware mishandeling in Eindhoven. De beelden en de foto van de verdachte zijn de afgelopen dagen razendsnel verspreid via de media en internet.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 En in Rotterdam is vanavond de 42e editie van het Filmfestival van start gegaan. De komende twaalf dagen worden 255 speelfilms vertoond. De openingsfilm is de wederopstanding van een klootzak van Guido van Driel. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Jeroen Willems... die eind vorig jaar overleed. En dat was het. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Tim Hofman, hier nog onze internetman. Um, jij hebt uh, vandaag gekeken wat er allemaal gebeurd is rond die schoppartij. Ja. Die veel in het nieuws is geweest. Die jongens uh, in Eindhoven. Er is nogal wat gebeurd. Zo meteen hebben we het erover. Ja. En Tim Corno en Chris Leidt, de mannen van Dakar, zijn er ook nog zometeen meer van jullie. Maar eerst Luc. Ja, een paar tweets ook uh, over die hele situatie. er een eind over. Een heleboel eigenlijk. Mishandeling daar. De jongens die nu open en bloot. Dus zonder balkje op internet staan. Veel mensen hebben daar een mening over. Mensen twitteren dat ze het laf vinden. En sowieso een schande. En ook verwachten dat ze maar twee maanden cel kunnen, zullen krijgen. Uh, anderen, zoals Ene Jeroen. Die vinden dat het goed is dat de zaak op deze manier in de publiciteit kwam. Fuck it, zegt hij. Zelf aanpakken. De justitie doet toch niks. En ook mensen die juist vinden dat het te ver ging, zoals Annette. Zij zegt daarom dus niet namen plaatsen van verdachten. Er zijn altijd mensen die dezelfde naam hebben en de bielen die gaan zoeken en zieken. Het gaat over een jongen die toevallig dezelfde voor- en achternaam heeft... Ja. als een van de daders. Die hadden niet een hele leuke dag vandaag. Het was trouwens uh, sowieso het gespreksonderwerp van de dag vandaag op Twitter. Dan iets anders. Die toespraak van Cameron. Uh, veel reacties daar ook over. Ik haal even een paar positieve uit. Uh, Willem den Hertog, die zegt... Waarom zegt niemand dat die Cameron een interessante analyse heeft gegeven... van de toestand in Europa en een goed verhaal heeft gehouden? Geert Wilders zegt hulde voor premier Cameron... die het Britse volk een referendum gunt over de EU. Ook het Nederlandse volk verdient zo'n referendum. Premier Rutte en de koning die tweet ook, koningin underscore NL. Zij zegt, de prins vindt een volk dat lauw bier drinkt... en vis uit oude kranten eet, eigenlijk geen EU-lidmaatschap waardig. Hashtag Cameron. En dat waren de tweets vandaag, Willemijn. Thank you, Luc. Rocks, my baby, left me. My baby left me. Het is vandaag precies 30 jaar geleden sinds de eerste uitzending van die E18. Wist je dat, Tim? Ik weet, ik, ik, ik, ik weet het moment nog. <laughs> <laughs> um, wilde jij vroeger ook altijd een van hen zijn? En wie dan? Uh, Beer Barrickett. Ja. Ja. Ik heb, ik, heb, ik heb eraan gewerkt. Zie je het niet? <laughs> nou, we hadden het er vanochtend op de redactie over. Iedereen heeft wel eens van ja, wie wilde jij dan zijn? Wie wilde jij dan zijn? Ik wilde altijd feest zijn. Nou, wij gingen even de redactie op. En op het schoolplein, wie wilde jij zijn? Vroeger op het schoolplein. If you have a problem, if no one else can help and if you can find them, maybe you can hire the AT. Ik kijk het heel vaak, die 18 ja. en ik, ik wilde eigenlijk altijd uh, face zijn. Want ik krijg alle chickies natuurlijk. Dat lijkt me wel wat. Um, B.A. vond ik leuk, omdat het gewoon een droogkloot was. En anders Murdoch, omdat hij wel veel humor had. Face was ik natuurlijk al. Nee, dat is niet waar. Ik, ik, ik wou altijd B.A. Barackes zijn. Gewoon puur van die, van die heavy chains, van zo'n spieren. En... Uh... En dan dingen roepen als uh, I pity the Fool. Nou, dat is wel grappig. Want wij hadden dan altijd als vriendengroep. En dan wie het eerst riep de naam, die was het dan. Maar we hadden één neger in de groep. Dus die was eigenlijk altijd BA. Dus die was altijd al bezet. En uh, ja, ik wilde eigenlijk altijd Murdoch zijn. Gewoon omdat die eigenlijk het grappigste was. En altijd het leukste uit de hoek kwam. En uh, ja, vaak zaten we dan in de garage van mijn vader. weet je, En dan zag je een schroeven draaien. En dan maakte je dan echt gewoon... In je hoofd maakte je van een step gewoon een totale tank. Dat is gewoon... En dan ging je gewoon de hele aflevering naspelen. Fantastisch. Ik keek echt altijd en ik wou eigenlijk uh, George Pepper zijn, zeg maar. Maar eigenlijk ook wel Murdoch en stiekem ook wel uh, B.A. wat lastig is, want ik ben blank. Ja, wou ik net zeggen, B.A. bij rackers. Ik wou ze allemaal niet zijn, maar ik vond wel Face uh, een knappe vent. Maar die Oei. lijkt ook een beetje op mijn vader, dus dat was ook heel raar. Is de laatste week om je aan te melden voor BNN University. Wat wij doen? Nou, ik werkte mee aan het glazen huis. Ik hield bij de Top 2000. Ja, maar ik werk achter de schermen bij de Koen Sanders Show. Echt? Droom jij van een baan bij de radio? Meld je dan nu aan. Check BNNUniversity.nl. Yolo, super nice. Hoi, Jess. Dakar 2013 ging door de woestijnen van Peru, de duinen, de duinen van Argentinië en de bergen van Chili. Je weet het, een loodzware race uh, waarbij het voor sommigen al een hele opgave is... om überhaupt over de finish te komen. Nou, de helft van de deelnemers moesten vroegtijdig opgeven. Wij hebben twee helden die het wel gelukt is om in uh, Santiago, Chili aan te komen. Namelijk coureurs Chris Leidt en Tim Coronel. Fijn lekker in hun eigen huis, want... Uh te kapot om naar de studio te komen. Geef niet herheden. Oh, dat viel wel mee, hoor. Tim, uh, uh, jij rijdt in je eentje in een buggy. Um, je zei al net, je moest vaak s'nachts door de woestijn. Want overdag moest je af en toe stilstaan omdat de benzine te heet werd. En daardoor moest je s'nachts doorrijden. Dat lijkt me best wel pittig, s'nachts in de woestijn. Nou, het is niet alleen pittig. Het is ook heel donker, hoor. Bedoel, <laughs> ja. Doe je ogen maar eens dicht. En daarna nog eens een keer je, je hand ervoor. Nou, ja, zo donker is het Ja, dan. het is en, echt... Uh, je ziet helemaal niks. Nee, je ziet niks. En als, als een beetje maan schijnt, dan is het nog wel even mooi. Want dan, uh, dan, dan zie je nog wel wat. Maar het gekke is, als je omhoog rijdt, een, een duin op, je, je weet niet waar die eindigt. Dus uh, qua risico is dat een hele rare manier van rijden. Want je moet het echt op gevoel doen. En uh, ja, je, ja, dan sta je nee, wel eens vast. Ik, ik stel het me even voor. Je rijdt... Alsof je je ogen dicht hebt, op, uh, dicht hebt, een duin op. Ja. En dan, ja, en dan wat? Je weet toch niet Je weet niet waar de top is, dus je weet niet wanneer je naar beneden knalt. Nee, nee, nee. Dus je probeert een beetje als een, als een kerstboom van links naar rechts omhoog te rijden. Om een beetje te kijken waar het zit. Alleen, ja, soms moet je weer even terug. En uh, ja, dan is het weer even scheppen. Even scheppen, want dan, dan zit je vast gewoon. Ja, ja, dat, nee, daar sta je vast. Ik, ik denk dat ik wel een paar duintjes uh, verzet heb eigenlijk. Maar heb je niet het risico dat je af en toe gewoon naar beneden dondert van een paar meter? Nou, ik ben wel eens op mijn neus geland, zoals wij dat noemen. En uh, ja, dan denk je van, uh, nou, we zijn aan de andere kant, maar deze deed wel pijn. <laughs> ja. Tim, Tim Hofman, die zit je hier mij heel raar aan te kijken. Ja, ik ben zo niet stoer vergeleken bij jullie. Nou, ik oh, dat valt het. wel mee. Ja, enige Gewoon, keer als uh, ik op mijn neus land is, dus als ik dronken, een fietspad niet meer uh, red. Op Het <laughs> kan ook heel pijnlijk zijn. Ja, maar ja. toch minder stoer. Heren, over, over het algemeen, want jullie hebben alle twee meerdere Dakars gereden. Um, over, over het algemeen, Chris, wat vond je van deze editie? Uh, ik vond hem uh, uh, zwaar genoeg. En ik vond hem uh, wisselend genoeg. Ik denk, mm. ik, dit is mijn elfde. En dit is gewoon een soort samenvatting geweest van de afgelopen uh, tien jaar daarvoor. Uh, gewoon oh, veel verschillende terreinen. Ja, van alles wat. Gewoon uh, goed, goed veel duinen. Daar ben ik gek op. Dat ja. Vind ik hartstikke leuk. En uh, mooie terreinen met snelle technische wegen. Uh, ook zware terreinen met grote stenen. En eigenlijk alles wat je, wat je tegenkomt. Vesh, vesh Dat is een heel dun zand... Wat eigenlijk uh, ja, dunner is als, als koffiepoeder, zeg maar. Waar je doorheen moet zien te, te worstelen. En uh, ja, van alles wat eigenlijk. En dan op een bepaald moment reed je in je auto en stond hij in één keer in de fik. Ja. Hoe zat dat? Ja. Ja, lachen. Ja, nou, ja, lachen. Ja. ja, dat is leuk. Ja. Ja. Ja. Nou, ik zag hem ja. staan, dus... Uh... Er gebeurt tenminste wat. Ja. Ja. Ja, wat gebeurde er, Chris? Um, nou, we hadden een, een, een kapotte injector uh, in de auto zitten. Ah, die is injector een, uh, altijd. Een apparaat wat, uh, wat diesel inspuit in de auto. En die, ja. uh, die is opengesprongen. Daar ben ik vorig jaar op uitgevallen. Ja. Dus ik, uh, ik kon het repareren, maar ik moest eerst nog even het brandje zelf blussen. Want de diesel die daar uitspoot, die kwam op de turbo terecht. En die is roodgloeiend en daardoor uh, verbrandt dat, zeg maar. En dan staat er dus, gewoon echt iets in de fik? Ja, dan zie je op een gegeven moment rook uh, je cabine binnenkomen. En ja. nou laat ik toch maar stoppen. We reden zeg maar 140 kilometer per uur of zo. Dus dan kom je met vier blokkerende wielen stil te staan. En dan roep je brand, brand, eruit, eruit tegen je navigator. Je pakt je brandblussen. En uh, als je geluk hebt, kan je het blussen. En als je geen geluk hebt, dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je een Viking graf voor je auto. <lacht> maar je hebt het dus geblust, begrijp ik? Ja, we hebben het ja. geblust en gerepareerd. We lagen... Uh, zeg maar dertigste toen we, toen we de brand uh, ontdekten... en toen we weer verder reden, lagen we aan het einde van de dag uh, 63ste geloof ik of zo. Dus we hebben heel veel tijd verloren. Maar eigenlijk uh, ben je al lang blij dat het ding niet afgebrand is. Want uh, ja, dan heb je een uh, did not finish uh, op je lijst staan. Want dat uh, gebeurt ook? Ja, ja, ja. Een, een, een vriend, van vriend van ons, uh, Erik Wevers, uh, zijn auto's afgebrand in, de, in uh, Chili, geloof ik. Ja. Ja, en, uh, dan moet je ook maar net op tijd eruit zijn, maar dat lukt dus gewoon. Ja, ja. ja. Nou, wij, ik heb het geluk dat ik diesel rijd. Want diesel brandt vrij langzaam. Tenminste, komt langzaam op gang die brand. Maar als je benzine rijdt, dan uh, kan je het niet redden. Ja. Dus, uh, ja. Even naar even, dit, dit, lijkt me een dieptepuntje. Tim, wat was een van jouw hoogtepunten? Hoogtepunt was dat ik een van de hoogste duinen, ja, of, of tenminste de duinenpartij, echt wel uh, ja, le lekker doorheen reed. En uh, ja, dat, uh, dat maakt het altijd wel prettig. Want uh, ja, als je moet scheppen in je eentje en een auto moet verplaatsen, dat is altijd heel erg lastig. En ja, als, als het machientje reed, had ik eigenlijk een glimlach uh, van oor tot hoor. <laughs> Maar dat klinkt alsof hij, dat doet hij dus heel vaak niet. Als hij dan nou, reed dan... De, de eerste week viel dat een beetje tegen, ja. Dus uh, dat was af en toe, uh, ja, was dat lastig. Nou ja, je legt het net al uit, de benzine werd af en toe te warm. Dus ja, dan uh, dacht ik af en toe, laat ik hem zelf maar in de kik steken. Maar dan rij je dus, en dan rij je dus daar met een glimlach van oor tot oor. Ja. En, wat, wat, en, en die, die, even die vraag, wat gaat er dan door je heen? Denk je dan iets, of ben je gewoon gelukzalig in het moment oh, en denk je nergens aan? Gelukzalig ben je gewoon uh, lekker alleen maar in de rondte aan het kijken... hoe je, uh, ja, de, of, of, of, of hoe je de volgende weer gaat trotseren... Want ja, het is gewoon een avontuur en een uitdaging. En, uh, ja, dat, uh, ja, dat maakt je ja, een soort King Bolo. Dus uh, ja, je voelt je on top of the world dan. Hè? Ja. Maar Tim, hoe hard rij je dan? Uh, ja ligt er een beetje aan, uh, wat voor duinenpartij het is, natuurlijk. Maar die, die, die, die, die duinenpartij, partij, waar je dat ultieme geluksmomentje beleeft. Mm, tussen, nee, tussen de 60 en de 80 kilometer. Oh, toch wel nog, joh. Ja, ja, ja, ja, je moet wel een beetje goed opletten. Als je boven komt, dan moet je natuurlijk wel even afremmen, want je weet niet wat erachter zit. Nee. En sommige duinenpartijen, dan uh, kijk je ineens, uh, ja, wat is het, een metertje of 50 naar beneden. Ja. Chris, jullie zeiden net van: het is de zwaarste of dat weet ik. Het is de zwaarste race ter wereld. Wat maakte het dit keer zo zwaar? Wat was een moment dat je dacht: jeetje, ik weet niet of ik dit wel trek? Eh. Uh... Als je dan eindelijk uh, voor, een, voor een goede klassering gaat en je auto vliegt in de fik... dan, uh, dan denk je echt van, uh, uh, heb ik nou echt al het geluk van de wereld nodig om eens een keer fatsoenlijk aan de finish te komen? Dat, dat zijn van die momenten uh, ja. dat, je, dat je echt aan jezelf twijfelt uh, en naar de hemel kijkt en denkt van, jezus, wat moet ik hiervan leren? Uh, maar dat, dat, dan vliegt je auto in de fik. Zijn er ook momenten die, die fysiek enorm inspannend zijn voor jou bijvoorbeeld? Uh, nou, ik ga nooit op het puntje van mijn stoel zitten. Er zijn mensen die echt de hele weg plankgas met uh, witte knokkels aan hun stuur zitten. Ja. Dat, heeft, dat heeft Tim inmiddels ook niet meer, want die is ook ervaren genoeg. Maar de, uh, dus, dus fysiek, ja, je bent gewoon gaar als je, als je 12 uur in de auto hebt gezeten en 800 kilometer hebt afgelegd. Uh, dan, dan, dan ben je wel gaar, maar ja. Wat ik hoor jullie zo, en ik vind jullie eigenlijk. Wauw, je ja, zijn vrij lakoniek, vind ik jullie. Dit zijn mannen van staal. <laughs> <en> Dat <laughs> <met Ja. of, laughs> <laughs> valt allemaal wel mee. Nee, je je het gaat spannend, eigenlijk op een soort maar. overlevingsmodus ga je, uh, ja. uh, ga je staan. <laughs> hè Um, kijk, je weet dat als je, zoals Chris zegt, je kan, je kan niet twaalf uur lang uh, met witte knokkels uh, peddel to the metal, dat jij, maar jij, ja, ja, hebt... Ik had pijn aan mijn kont, dus dat ging sowieso niet, ja. want uh, al die stenen en dat ding van mij, de hobbelde zo erg, ja, je, je, je neemt vanzelf een tandje terug eigenlijk. Maar je staat in de overlevingsmodus, ik, ik weet dat er een bepaald moment dat jij een, een, een soort, uh, in een soort afgrond van tien meter diep kukelde, dat, dat moet ja. wel even een heftig moment zijn geweest. Ja, dat zijn van die stomme momenten. De, tenminste, dat heb je dan, uh, zo praat je tegen jezelf. Je denkt dan aan het begin van de route, denk je van... Ah, we gaan vandaag gaan we lekker voor een klassering. En dan uh, de eerste tien kilometer zet je je tanden op elkaar. Toch die knokkels aan het sturen natuurlijk. Ja, ja en dan flik je ineens 10 meter naar beneden... bovenop allemaal uh, grote stenen. En dan denk je, jezus, dit en... ben toch een sukkel? Want je wil gewoon aan de finish aankomen. Ja, en, en denk dan, je alleen maar, uh... jezus, uh, ben ik toch een sukkel? Of voel je, uh, ben, je, ben je bang? Is het spannend? Wat, wat, wat gebeurt? Nee, het is gewoon een waarschuwing. En, uh, het duurt, en, uh, je valt 10 meter als... naar beneden watspartij wat ja, dat is even wel even. laat uh, zegt: Het eerste wat je denkt is: Heeft die auto het gehouden? En, ja, en dan dus nog. de wielen er nog aan. En en dit zijn mannen van, van staal. Ja. En er was met jou helemaal niks aan de hand. Je stond gewoon op, je klopte de stof van je broek. Je dacht: Nou, jongens, we gaan weer verder. Nou ja, ja, ja, je bent één met de auto. Dus als de auto niks heeft, heb jij ook niks. Denk dan maar. Ja, ja. Tim legt die, en, legt die auto op zijn schouder. Die loopt in de boven. <laughs> dat, dat is Tim Bollenel. Ja, ja, het eerste wat je doet is, is, is zoeken naar een weg om weer om, omhoog te komen op, op, op de juiste route. En ja, die vond ik gelukkig. En de auto kon het gelukkig gaan om, om, om, om naar boven te klauteren. Ja, ja, en daarna dan denk je van, nou, laat ik die volgende 400 kilometer maar even relax doen, want uh, dit was een waarschuwing, uh, ja, die krijg je maar één keer. Tim, heb je ook een vrouw? Ja, ik heb een hele lieve meid. Uh, twee prinsesjes heb ik. Twee ja. prinsesjes. En, oh. en ja. zeggen die ja. nooit twee vrouwen? van... Uh, van uh... Ja, ja, ook eentje van 16 maanden. Oké. Okay. Uh. Ja. Ja. Het klonk stoerder, Tim. Zeggen jullie vrouwen nooit van... jongens, uh, moet dit nou nog uh, t, uh, met, een, met een dochter thuis... T, uh, 10 meter ravijn in donderen? Of, of, of, of is dat, nou, geen, dat geen punt nou, van de Die, die voor mij, uh, mij wordt gek als ik thuis ben. en Als ik op de bank van de elkaar zou moeten kijken... Ja? Uh, dat dat pak dit ja. jaar een ravijn van 20 meter, zeggen ze. Ja. Ja. Hey, Chris, hoe zat het met die zes stagiaires? Ja, dat, dat is op zich wel een gaaf verhaal. Jij vroeg, jij vroeg aan Tim het leukste moment. Ja? Ik, ik, stond, uh, ik stond op het finishpodium. En natuurlijk heb je dan de Dakar uitgereden. Dat geeft een goed gevoel. Maar ik moest even terugdenken aan een half jaar geleden... dat ik uh, bij de Han in Arnhem, de autoschool... met uh, zes uh, hongerige gezichtjes tegenover me zat in een klaslokaal. En uh, dit was uh, ja, ik werd voorgesteld als uh, meneer Leids, uh, de, de directeur van Pro Dakar. En uh, dat, ik, uh, dat ik daar uh, stagiaires kwam zoeken... En dat ik tegen die jongens zei van, ja, beloven kan ik niks, maar mijn ultieme uitdaging dit jaar is jullie mee te nemen naar Dakar. En we staan op het podium en uh, nou, als ik er nu nog aan denk, krijg ik kippen wel. Want die mannen die hebben zo genoten en die hebben zo hard gewerkt, een half jaar lang naar de Dakar toe. En uh, dat is één één geoliede machine geweest. En, uh, ja de dankbaarheid en de, en de gezelligheid. Er vanaf. Top. Ja, nee, ik, wil, ik wil ook mee als stagiair. Kan, ik ben heel klein, ik pas overal in. Ik kan deze mag je niet mee koken, mee. maar ja. ik kan ook En Willemijn, net ze een nieuwe bolide heeft ja, Ik heb, ik heb ik het heel, heel gevaarlijk aan mijn billen, Willemijn. Ja. Kan ik iets aan doen? Kleine massage. Ja. Edix 6. Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love you Heart. I, I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We gaan verder. Ja, ik zou, dacht in X6 weet ik wat een mooie plaats. Ben ik heel even de titel kwijt? Natuurlijk. Never Terrace apart. Ik moest even hard nadenken. Tim, het, uh, nog even het laatste nieuws over Eindhoven. Er waren acht. Uh, iedereen heeft het gehoord: acht jongens die ja. het nodig vonden om uh, iemand helemaal lens te slaan en te schoppen. Eergisteren werd toen dit filmpje getoond: Eén van de twee wordt omver geduwd, probeert weer overeind te komen, maar krijgt dan harde klappen op zijn hoofd. Het wordt nog veel erger.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 Tim Hofman, onze internetman, ja. uh, dat was het filmpje. Iedereen heeft het wel gezien. Er was veel nieuws over vandaag. Ja. Zoals? Zoals. Um, twee jongens hebben zich vrijwillig gemeld. Dat wisten we al. Ja. Um, en er is vandaag een derde jongen opgepakt. Heeft inmiddels bekend. Um, dan is er de advocaat van de jongens en die heeft gezegd... ja, ho, ho, ho, ho, ho, jongens. Uh, dit is niet zonder aanleiding gegaan dat er acht man twee jongens... totaal lens hebben geschopt. Eén jongen. Uh, Eén hm. jongen, excuus. Um, um, er werd wat gezegd over uh, het schoppen tegen een fiets. Dus dan mag het. Dat was een beetje de tendens. Ja, echt ah, hoor, ja. Nee, maar ik lees dit en ik pis over mijn beeldscherm heen, hoor. Ik word hier... Hij was woest, maar ik ben ook zo eentje die, die naamrugnummers op Twitter zet. En uh, zegt, uh, pak ze, pak ze. Komen we zo meteen ja, op. Maar goed, dat, die advocaat, he, die heeft natuurlijk ook een zaak te maken die zei er ja. was een reden er werd iets zo. geroepen ja. over een fiets ja, maar goed dat dat is zijn, zijn rol als advocaat uh, de justitie heeft vandaag ook uh, op uh, of ook bij ministerie opgeroepen tot stoppen van de klopjacht dus uh, dus uh, de dus hiermee um, uh, want dat is het uh, is niet de manier uh, dit is niet de manier niet het uh, uh, en dan vooral de het, het delen van uh, ja. de, de foto ja. met name ja, en het gezichten het OM zegt het hindert de rechtsgang Um, hoe ze dat bedoelen, weet ik niet precies. maar. Nou ja, het kan ja. natuurlijk wel zo zijn. We hadden het er even over op de redactie. Uh, dat is wel vaker gebeurd. Uh, um, een rechter zou kunnen zeggen... laat het meewegen dat die jongens al ja. enorm gestraft zijn... Ja. omdat ze dit allemaal over ze heen krijgen... Uh, en waardoor de strafmaat ja. minder uitvalt. Ja, dat is Nederland. Dat zou kunnen. Ja. En dan was natuurlijk nog het, uh, de hele kwestie van vanochtend de foto. Ja, huh? er ging natuurlijk al de, de screenshots ging, uh, van de filmpjes ingezoomd... gingen al het internet over... Uh, en uh, daarvan werd al gezegd, dat gaat wel een beetje ver. Want het zijn natuurlijk nog, uh, het, het, het zijn niet daders, maar het zijn verdachten. Nou, dat is al een discussie, want ja, je kon duidelijk zien dat het daders waren. Ook die jongens die niet geschopt hebben, uh, werd er gezegd. Um, zijn ook een beetje dader, omdat ze niks tegen hebben gegaan. En toen vanmorgen inderdaad, die foto die ging internet over. Dat ging heel erg hard. Ja, ja daar zag was je namen, heel rugnummer. duidelijk. Ja, namen, was, rugnummers, ja. heel duidelijk. Ik moet zeggen, ik zag die foto en ik vond het wel een beetje heftig, toch wel. Dat je ja? zo, ja, de namen erbij... Ja, weet je wat ik heftig vind? Met z'n achter iemand lens schoppen. Dat ja, vind ik heftig. dat vind ik ook heel ja. heftig. Jij vindt, dit moet, moet altijd kunnen. Zo uh, foto. Nou, als er zo duidelijk in beeld is... dat deze jongens dit doen... er is niet bekend wie het zijn... dan is internet een heel handig middel... Om eens uit te zoeken wie het zijn. Het enige wat ik waar ik waar ik niet heel erg voor ben, is het doodsbedreigen van op de adres, op de Twitter, de Facebook. Laat de jongens verder met rust. Dat is ook onze taak niet. Adresgegevens, telefoonnummers. Nee, dat vind ik niet zo. Nodig dat is aan justitie om dat te doen. Maar Ja, dat is het risico. Maar dat is ook het risico als iemand lenschopt. Je moet je poten thuis houden. En als je dat doet en je komt op het internet, dan hoort dit erbij. En het is ook een beetje. Ik ben 24. Ik groei al tien jaar op met, met, met weblogs als geen stijl. Ik weet niet beter. Dus, dus uh, die, ja, ik moet er heel eerlijk in zijn. Gelukkig zijn er nu drie jongens ja. gepakt. De volgende meer. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord van de uitzending. dat geven we aan de vrienden van deze show. Vandaag als eerste GroenLinksman Jesse Klaver. Goedenavond, Willemijn. Vanochtend had ik een debat over belastingontwijking. Grote multinationals die doen via Nederland de belasting ontwijken. Dus terwijl daardoor lopen derde wereldlanden heel veel mis. In Nederland hebben we het vaak natuurlijk over het geld dat wij hier uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. En dat is heel erg belangrijk. Maar als we er niet voor zorgen dat de grote multinationals, zoals Starbucks of Google, als we er niet voor zorgen dat zij gewoon belasting gaan betalen. Dan is het dweilen met de kraan open. En schoeneman Floris van Bommel die heeft een nieuw idee voor Facebook. Hey Jolijn, Facebook en Twitter staan gramvol met wat iedereen allemaal doet. Wat ik mis, is wat al die mensen juist besluiten niet te doen. Volgens mij ligt daar de sleutel tot geluk en succes. Als je met nee zeggen goed onder de knie hebt, blijven vanzelf de goede en leuke dingen over. Ik wil dus eigenlijk een Facebook, maar dan, net zoals ik dat vroeger bij zoveel dingen wilde, in de omgekeerde wereld. Dat was een Floris van Bommel. Ik dank Tim Coronel, Chris Leitz, wat een mannen vandaag. En Tim Hofman, zometeen langs de lijn. E en... e Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de divisie, PECS Wolle, Herenveen. Men hij schiet hem erin. Ja, oh, net in. Oh, Arno Roda. Ja, schiet hem binnen. RKC, NAC. De voorzitter, Stalin Fidel. En op kwart voor 9, Herakles, PSV. De hoog voor het doel door het getokter. dan gaat iedereen. NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Did this?